Don't eat it. On the radio, get a radio, make me that same old. On the radio, get a radio, oh no, don't wake me no. On the radio, get a radio, make me that same old. On the radio, get a radio, what do they pay you for? Not much, at play no music.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 Was clue at all? Trying to get a little bit of information, turn it to a little bit of inspiration. Shit I'm facing, it's amazing. I miss the days and I spent like crazy. Oh the radio, yeah the radio, play me that same old shit. On oh, the radio, yeah the radio, play me that same. Ja, ja, ja, vorig jaar stonden ze nog op Bekerstein pop en tegenwoordig uh, mogen ze onder de vlag van 3FM uh, mee uh, doen. Een chef special met Airplay, het, uh, de videoclip die opgenomen werd in de... Dacht ik in de studio van uh, het Vestegasfabriek Terrein. Hoewel, dat is niet allemaal waar. Ik geloof dat ze het zelfs nog in de studio plantage hebben opgenomen met Matthijs van Nieuwkerk. Want ze moesten toen, of mochten toen, een minuutje bij Matthijs spelen. En toen hebben ze gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om te zeggen van. Nou, als we dan toch met een videoclipje komen, wil jij dan uh, de rol uh, van presentator uh, erin spelen? Dat deed Matthijs toen toch ook. Welkom deze muziek Boulevard. En dank ook voor David en Fred voor de afgelopen twee uur. Bij bij Jazz, bij ZFM M. Zandvoort. Tussen 10 en 12 volgende week weer een aflevering. Maar wie er dan zit, uh, moet ik het antwoord even schuldig blijven. Uh, ik, zei de gek, is voorlopig ook even met een uh, wat uh, laatste muziekboulevard van dit moment bezig. Want volgende week mag ik van een vakantie genieten. Dus dan zal Bob non-stop het uh, van mij gaan overnemen. Dank, dank. Ik krijg gewoon uh, van de presentator van het dienst van uh, het vorige programma gewoon een bak koffie aangeboden. Dat is altijd wel leuk. En uh, ja, dat, uh, dat uh, wilde zeggen dat er volgende week dus gewoon geen Boulevard is. Weet dat er een hoop mensen zijn ingelogd. Ook Het is niet alleen op de 106.9 FM, maar ook via het de livestream van de CFM Zandvoort Horen. www.zfmsandvoort.nl uh, daarin is dit programma ook te horen. En er zullen nu al een aantal teleurstellende berichten op mijn Facebook gaan verschijnen. Maar goed, daar ga ik me nu even nog niet zoveel uh, zorgen over maken. Wat wij vandaag uh, gaan doen in dit uh, programma is heel duidelijk. Afgelopen donderdag begonnen de kwartfinales van de grote Prijs van Nederland. Uh, Singers, songwriters. Ja. En wat moet je dan, als je een presentator bent van dit programma en je legt er toch een klein beetje de nadruk op, op dit soort uh, muziek, dan moet je natuurlijk daar wel aanwezig zijn. En dat was ik dan ook. Uh, dat betekent dat er een aantal interviews zijn opgenomen van de vijf. Mensen die daar hebben meegedaan, dat zijn Angela Moira, eh, Moira eh, Chris Kok, Donata, Helene May en Echo Fox. Dat waren eh, de vijf eh, mensen die mee mochten doen. Eh, er is nog geen winnaar aangewezen, want dat eh, duurt nog eventjes. De halve finales vinden plaats ergens in september, op een zondagavond, twee keer. En dan gaan in ieder geval een twaalftal verder, en die maken dan weer uit wie van eh, die twaalf, dat dan zijn er weer zes, die dan weer. We weer mogen opnemen in de grote finale van Paradiso. En dat is pas in december. En dan is het alweer winter. En dan denk ik aan Marijn Nederlanding: Chocolademelk. En, en dan moet hij wel heel erg warm zijn ook. Goed, uh, het is weer tijd voor muziek. Een van de mensen die mee gaat doen in uh, de grote prijs van Nederland is deze dames. Jori, zwart. En het nummer dat heet: Secretly Sleeping. Uh, Joris Swart met Secretly Sleeping. Goed. Uh, ik zei het al. De grote prijs van Nederland is uh, weer begonnen. Wat betreft uh, de kwartfinales van de, de singer-songwriters. Geldt ook voor uh, bijvoorbeeld de bands. Die doen ook mee. En die, uh, ja, die doen eigenlijk een beetje in het uh, kielzog van uh, de singer-songwriters. Uh, die zijn ze mee bezig. Dus uh, zij zijn eerder begonnen. 12 mei was de aftrap in Almere. Heb ik uh, me laten vertellen. En inmiddels uh, zijn daar al twee kwartfinales uh, geweest. Bij de Rock Alternative. En wat daaruit voort uh, gaat komen, ja, dat uh, antwoord dat moet ik schuldig blijven. Omdat ik dat eenvoudigweg gewoon niet uh, kan volgen. Omdat er dan wel heel veel op het bordje van deze jongen terecht gaat komen. Maar zo zijdelings uh, zullen we er wel een scheef oog uh, op gaan houden. Omdat ook op donderdagavond een uh, programma is. Trouwens, over donderdagavond uh, gesproken. Donderdagavond uh, is Alaska hier uh, te gast met uh, een uh, aantal. Dingetjes, zijn eigen muziek. Uh, ze hebben vorig jaar in uh, de finale gestaan van de Rock Alternative, alleen ze werden afgetroefd door de mannen van Ethereal. Dus ja, uh, Ethereal kunnen we niet draaien. Daarvoor wijs ik dan weer toch fijn naar de Donderdagavond. Maar Alaska, sympathieke groep uit Volendam, stond vorig jaar in diezelfde finale. Ik zal uh, kijken of ik uh, ook uh, vandaag uh, toch uh, nog het een en ander daaraan uh, kan doen. Want ja, het blijft natuurlijk hele leuke, leuke werk wat die jongens hebben gemaakt vraag me überhaupt of ik het ook bij me heb. Ik zal eerst in die stapel cd's gaan, gaan lopen shoppen om, om te doen. En dan vergeet ik ook nog het een en ander. Ik, ik heb een hoofdjongen met een, een begitbak. Dat lijkt het wel een beetje op. Maar goed, ik zei het al. De hoofdmoot is wat, wat dat betreft de, de, de interviews van de Grote Prijs van Nederland. Ik ik vergeet zelfs wat ik moet zeggen, maar goed. Een uh, Angela Moira, daar trappen we dan uh, maar mee af. Uh, zij was een van de deelnemsters uh, in het veld. Want ja, uh, we hadden daar ook Donata en uh, Ilene mee rondlopen. En uh, met haar had ik ook na afloop van uh, haar optreden een gesprek. Angela Moira heet ze. En ze, ja, een paar weken geleden was ik uh, bij de... Amsterdam Singer Songwriter Guild, heet het geloof ik zelfs nog, in de uh, Jet Lounge. En toen had ik je ook al gezien met een ukulele en dat deed je vandaag weer. Ja, met dezelfde nog wel. En uh, Zoals ik al net zei, dat is, is best wel een uh, crappy uh, ukulele, maar hij, uh, hij doet het wel. Dus, uh, yeah. uh, het nieuwe liedje, dat vond ik ook heel erg uh, leuk. Uh, hoe je dat bracht eigenlijk ook, van ja, ik, ik zie wel waar het, uh, waar het einde. Uh, Sand in my mouth. Ja, ja, ja Dat was, um, dat is dus echt heel nieuw. En ik had er dus, ik had nog een zinnetje nodig. En dat, toen ik het begon te zongen, toen dacht ik, oh, dat komt er niet helemaal lekker uit. Laat ik maar even zeggen dat dat, dat net het zinnetje is wat ik net heb geschreven. Dus. Uh. Ja. Hoe ben je tot dat liedje gekomen? Uh, nou, je, je hebt het wel enigszins uitgelegd, maar uh, het had uh, met uh, het troosten, van, het troosten iemand op... van iemand... Het troosten van iemand die altijd zijn hoofd op mijn, op mijn schouder heeft en die altijd naar het strand gaat en die altijd zand in zijn haar heeft. Dus ja, die, daar, waardoor ik dus zand in mijn mond heb. Uh, in, het is eigenlijk uh, gewoon voor de hand liggend, maar, maar om het liedje dan uit te werken, dat is dan even wat uh, een ander verhaal dan. Ja, toch, het is eigenlijk, ik wou het niet echt te obvious maken met, oh, here, I'm, I'm here for you, uh, I'm your support. Ik wou het gewoon een beetje vaag houden. En um, iedereen kan eigenlijk misschien wel zijn eigen situatie erin um, in in leggen, weet je wel. Dus dat is, dat is wat ik wil doen als ik een liedje schrijf. Ik wil het niet al te obvious doen. En ja, niet te zwaar? Nee, dat ook niet. Nee, ik wil gewoon... Ja, ik ben gewoon wie ik, wie ik ben. En ik ben niet echt iemand die ja, heel erg uh, somber is. ja wel natuurlijk... Melancholisch ook, ja, ja Ja melancholisch dat is het woord Maar ik vind het ook leuk om het af te wisselen met vrolijke En, en uh, gewoon en, ja, ik ben, Sommige dagen ben ik vrolijk Sommige dagen niet Dus dan ga ik gewoon uh, yeah. Het liedje wordt eigenlijk op het moment geschreven Hoe de stemming van jou eigenlijk is Op die dag ja meestal wel ja maar ik ga er niet meestal komt zo'n liedje ook gewoon nou, ik ga er niet echt helemaal voor zitten van ook oh, ga nu een liedje schrijven tenminste uh, ja we zitten wel eens op de fiets en dan ja, be bedenk overal. je weer iets ja. overal ik was um, of in de trein of in uh, uh, of als ik aan het werk ben en dan, uh, ja, dan als ik tijd heb, dan, dan ben ik altijd wel iets aan het bedenken eigenlijk. Dus, maar ik heb nu ontslag genomen van mijn werk. Ik ga nu helemaal voor muziek. Dus... Oh, dat is, dat is wel een heel dapper besluit om het zo maar te doen. Uh, dus gewoon in de diepe springen als het ware. Ja, ja, ik heb wel heel veel mensen die me willen helpen en die, willen, die me willen supporten en die helemaal fan zijn. Dus uh, ik heb wel een goed gevoel dat, ik wel, ja, dat er iets wel gaat gebeuren. Nou, als ik heel stiekem mag zeggen, kijk, er valt wel iets te halen. Want ik, de manier waarop jij met het publiek bezig bent, dat vind ik toch ook al iets... Je beschouwt het gewoon als, het, ja, als een een of ander feestje waar jij dan al komt. En ik ga even een stukje spelen voor jullie. Ja, zo is het ook gewoon. En uh, ik zag ze ook niet echt goed, dus het was wel even moeilijk. Maar aan de ene kant, ik ben altijd iemand die heel erg nerveus is voor allerlei dingen. En dan probeer ik gewoon een beetje het ijs te breken voor mezelf ook en ook voor het publiek. We moeten elkaar een beetje leren kennen... Ze moeten mij ook echt zien zoals ik ben. Dat is wat ik wil. Dus, uh, en dat, dat, dat probeer ik. Dat is, dat is niet altijd zo 1, 2, 3 gekomen. Dat is echt gegroeid. Dus, uh... Dat bleek dus ook vanavond wel. Hoe jij ook het publiek betrok. Zeg maar met het uh, vinger knippen. Om maar maar zo te ja, zeggen. dat was leuk hè. Ja, ik vond het echt heel, heel leuk. Dat had ik ook nog helemaal niet eerder gedaan. Maar ik wou gewoon iets speciaals doen. Ook met het publiek. Want ze zitten toch naar avondjes zingen, songwines te luisteren. Weet je wel. En uh, ja... Bij sommigen, van sommigen ben je fan, van sommigen niet. Maar uh, ik wou gewoon even betrekken. Zonder... Dat, dat deed je dan ook. En uh, ja, daar komt dan iets, iets uit. Uh, mag je dan toch wel zeggen, van als je erop terugkijkt, nou ik heb toch lekker uh, gewoon voor dit uh, publiek mogen spelen hier in het pakhuis? Ja, ik heb heel erg genoten. Ik echt, uh, vond het echt heel leuk. Ja. Uh, nou, even over, over je werk. Want je hebt natuurlijk al wat, uh, wat dingetjes gemaakt. Maar waar is, het, uh, waar is het op terug te vinden? Uh, je kan, ik heb trouwens net mijn eigen website ge gelaunched. Dat heb ik helemaal zelf gedaan. <laughs> Geen computernerds voor nodig. Angelamoira.com. En verder? Zijn uh, ook nog op de sociale media? Uh, twitter, ik twitter, ik Facebook, ik uh, Bandcamp, ik YouTube. Ik doe uh, alles, alles kan je vinden op angelamoira.com. Alle, alle linkjes, zeg maar. Ja. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. One, two, three, four. Mm. Oh um, It's another man's pleasure And those are the laws of gravity Like Omede's laughed at the king's falling Never put your faith in secrecy Samson blinded by love for Delilah believe in this world so empty of wrong chivalry and of justice how can one plea in this world so till they're free Nou dit zijn ze dus, uh, de mannen van Alaska, uit Volendam komen ze. En dit klinkt toch eigenlijk helemaal niet als uh, palingsound, zeker niet. Ik zal ze er ook niet uh, mee confronteren. Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag. Dag. Dan mogen ze hier gaan vertellen over hun muziek in het programma Alternative FM tussen 8 en 10. Uh, helemaal in de teken dus uh, van uh, deze band. Ze hebben nog niet gek veel werk, maar ja, uh, dat zit er denk ik wel aan te komen. Een van de mensen die uh, zich nadrukkelijk ook een klein beetje bemoeit met uh, deze band is Kees Mayfield. Die stond vorig jaar als singer-songwriter in de finale bij de Grote Prijs. En uh, hij is uh, ook druk bezig, deze Kees Mayfield, met uh, nieuw werk. Maar goed, uh, ze kennen elkaar en uh, hier en daar worden er ook nog gewoon helpende handen toegestoken. Ik geloof ook dat, uh, ze genoemd, uh, dat hij genoemd wordt, Kees Mayfield. ja, staat ook op het, uh, het singlehoesje wat uitgebracht is. Politics heette het uh, nummer. En daarvoor hoorde je Angela Moira uh, met de uh, T41, who knows. Uh, heet dat het uh, nummer. En uh, daarvoor had ik uiteraard een gesprek met de dame in kwestie. Die het uh, publiek toch enigszins op de hand had. En vooral ook op de manier waarop ze met uh, het publiek in een dialoog uh, verzeild uh, raakte. Ja, dat uh, doet het natuurlijk altijd goed. Zeker ook uh, bij mij. En dat was ook wel te merken, het brak ook inderdaad, het ijs. Want uh, het was in ieder geval een aangenaam en onderhoudend optreden wat ze gaf in die 20 minuten tijd dat ze haar kunsten mocht laten, uh, of haar kunsten mocht vertonen, haar, haar ding mocht doen op dat podium in Pakhuis Wilhelmina, want daar speelde het uh, zich... Trouwens, af. Um, we gaan weer terug naar uh, studio-opnames. De laatste studio-opname, legendarisch, wordt die ook al genoemd hier uh, binnen CFM. Zeker als het gaat om uh, bands die we gehad hebben. Koma uit uithalen. Ze zijn al uh, in Duitsland uh, al, uh, op een aantal plaatsen redelijk populair. En dit moet dan de nieuwe single gaan worden. Die nieuwe single die hadden ze vorig jaar al bij ons mogen, mogen spelen in de studio. Toen klonk het nog een beetje, nou laten we zeggen, een beetje krakkemikkig. Maar... Ach, het had wel uh, heel veel uh, leuke bijkomstigheden. Luister naar We Cook with Fire met Hallo. Hallo. Love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 Ik ben blij dat we hier mogen spelen. En uh, we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Hello.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 Since you ran away Now they just don't understand They don't know that she has chosen And she will say Yes I do Lief liedje, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar ja, het gaat ook over de liefde. Ten Thousand Lovers van Ganna van Driet. Het was gisteren even op radio 1 te horen. En dat moest echt in 80 seconden dit liedje spelen. En dat lukte toch ook. Hoewel het uh, nummer anderhalve minuut toch echt duurt. Zo uh, moet je dan toch een beetje improviseren als muzikant. Om in 80 seconden tijd uh, dan dit liedje nog uh, op de radio te kunnen brengen. Maar het is er gelukt. En uh, dan is het ook uh, het compliment van deze kant wel op zijn plaats. Daarvoor hoorden we een echte ouderwetse studio opname. Hier uh, bij ons in uh, de studio CFM Zandvoort. Uh, we Cook We Fire. Jongens komen uit Haarlem. En uh, ze hebben vorig jaar uh, meegedaan in... Uh, de Rob Akda Award, daar hebben ze toe toen mee gedaan. Maar ja, ze kwamen niet ver in de derde voorronde. Ze lagen er al meteen uit. Voel ik wel jammer, eerlijk gezegd. Is, ik vind het een leuke, leuke band. En ze verdienen toch eerlijk gezegd ook wel wat meer. Als ik er zo naar luister. En ze hebben de boel hier aardig op het stelten weten te brengen. Tijdens het WK voetbal. Want in die periode speelde zich dit af. Terug naar de grote prijs van Nederland. Als je dit hoort. Dan denk je ook alweer, uh, Wits uh, terug aan grote prijs van Nederland. Maar dan uh, had het uh, vier wielen en een stuur uh, erin zitten. Maar goed, die tijden zijn voorbij. 1985, hier uh, op het circuitpark Zandvoort was het de laatste keer dat we dat uh, mochten hebben. Een grote prijs van Nederland. Maar ja, toen waren er een aantal mensen die bedachten, dat kunnen wij ook. Maar dan op het uh, muzikale vlak... En daar is wel het een en ander uit voortgekomen. Uh, bijvoorbeeld, Junkie XL is geloof ik een winnaar geweest. En uh, wat dacht je van bijvoorbeeld uh, Marieke Jager 1-2003? He? Het zijn toch ook uh, niet zomaar namen, dacht ik uh, zo te weten. En ja, wat uh, wil je dan? Dan wil je als je muzikant bent en je bent zingersongwriter.. dan wil je daar toch ook eens een keer aan ruiken, aan uh, mee willen doen. Of je dan ook in staat bent om, om december 2011 in Paradiso te staan. Want dat is het uiteindelijke doel. ...van uh, een aantal muzikanten die daaraan meedoen. Of het ook uh, weggelegd is, dat bepaalt de jury. Want de jury die, uh, gaat dan uh, bij elkaar komen na de 35x die zijn geweest. We hebben er nu nog maar vijf gehad en we moeten er nog 30. Dus ja, maak je borst maar nat. Maar goed, we hadden ook nog, uh, ik had ook nog een gesprek met twee heren. Roman en Harry, want uh, die jongens die vormen samen Echo Fox. Echo Fox Music, moet ik erbij zeggen. En met hen had ik ook een gesprek. na afloop van hun optreden. op het uh, terrein van. of eigenlijk. buiten bij het pakhuis Willemina. want daar speelde het zich af afgelopen donderdagavond. Een beetje in de lute uh, van iets wat pakhuis Willemina heet. En af en toe komen er wat mensen uit. maar uh, de heren van Echo Fox hebben net uh, opgetreden. Ronan en Roman. Harry? Roman en Harry, ja. Je moet het ook even goed aan je luisteren. Jij bent? Roman. En jij bent Harry. Harry ja. uh, de muziek, heren. Want dit was natuurlijk met, uh, met gitaar, maar normaal gesproken klinkt het heel anders. Hoezo? Is het dan niet iets elektronisch? Want ik heb het een beetje gehoord. Helemaal hoor. niet. Dit is het. <laughs> dit is het! <laughs> Meer wordt het niet. Dat heb ik. Maar goed, uh, even omschrijven. Wat, wat, wat is het precies? Ja, Het, is, uh, het zijn twee gasten. Maarten en ik, of Harry, en, uh, met akoestische gitaar en we, we zingen samen nummers, spelen nummers die we zelf hebben geschreven en waar we twee jaar aan hebben gewerkt en een plaat hebben gereleased onlangs. Dat is het. Uh, is die ook uh, te krijgen? Die is zeker te krijgen. Uh, we hebben een Facebookpagina, facebook.com echofoxmusic. En als mensen daarvoor posten, het is een uh, album op vinyl en cd. En het is één pakket zeg maar en daar hebben we tweeënhalf jaar uh, voor gewerkt. Wat moet je ervoor doen om 2,5 jaar uh, dit uiteindelijk op als resultaat te krijgen? Allerbeste vrienden zijn. Daar begint het mee. <laughs> Heb je... ja? Oh, sorry. Ja, we, ja, we, we hebben op een gegeven moment vijf dagen per week zaten we gewoon op elkaar slip. En uh, dat is heel goed gegaan. Anders hadden we ook niet zo'n mooie plaat gehad natuurlijk. Maar dat moet, je, dat moet je ervoor doen. In ieder geval goede vrienden zijn en, en, en een muzikale klik hebben. en uh, Met de neus... Open discussies en zo eerlijk mogelijk en soms op het botten af, maar dat uh, moet je ervoor doen. Hou je dat dan ook vol als het uh, op, op zo'n manier moet gaan? Want ja, toch, discussies leveren volgens mij ook de beste ideeën op. Ja, klopt en je krijgt alleen maar meer ja, respect voor elkaar als je elkaar uh, een beetje kan bashen in de discussies en dan leer je ook weer wat van elkaar. En nou, viel mij op, er zat ook iets van een soort van Bars. Zat er, uh, tussen. Of is dat echt met uh, twee uh, akoestische gitaren gedaan? Het is enkel twee akoestische gitaren. Maar we hebben wel veel laag in ons geluid, dus dat zal voor een warme onderkant hebben gezorgd. Ja, vooral, vooral het laatste, dat was nog wel erg ja, myst, mysterieus haast. Ja, ja. <laughs> dank je. Ja. Ja, okay. dat, dat, dat had het wel eigenlijk. Uh, ja. ja, ik. Iedereen interpreteert het anders. Dat vind ik ook uh, mooi. Voor mij is het niet mysterieus. Het, het is voor mij heel erg ontlading, dat nummer. En, nou, nou ja. Oké, ja, oké. Okay, okay. Duidelijk. Um, dan nog even over, over dit, uh, dit verhaal. Want ja. jullie hebben natuurlijk ook gewoon een demo ingestuurd. En gezegd van... Uh, nou, we zien wel waar we eindigen. Ja, we wilden graag meedoen. maar dit... Kijk, we zijn nu ja, dus twee jaar verder en we hebben die plaat uitgebracht en dat is eigenlijk een nieuw nulpunt. En wat is iets van, we moeten vanaf nu af aan gaan we gewoon naar buiten. Want dat is altijd binnen kamers gebleven eigenlijk. En de grote prijs leek ons een zeer mooi format om dat uh, in te doen. Dus vandaar dat we mee doen. Ja, <laughs> en verder, ja, dit is er dus nu. Het werk wat jullie tweeënhalf jaar gedaan hebben, dat, dat, dat is nu uit. Maar ik neem aan dat jullie nu al uh, weer misschien bezig zijn om iets weer opnieuw ja, in elkaar yes. te zetten. Nou ja, zodra je, zodra je je eerste plaat af hebt, is het eigenlijk, uh, knal je gelijk door naar je tweede plaat. Dus met ons hoofd zitten we al met uh, een hele bak ideeën voor een tweede plaat en uh, hoe we dat gaan doen. En zo haai je jezelf ook lekker warm. Is dat ook, is dat ook nodig, een beetje als uh, muzikant, uh, scherp uh, bezig te zijn? Ik denk dat het belangrijk is dat je niet te lang in, in hetzelfde materiaal blijft hangen. En dat je het interessant houdt voor jezelf door nieuwe wegen uh, op te gaan. En die voor jezelf te zoeken. Kijken waar de grenzen liggen. Goed. Uh, Harry zei al, op Facebook zijn jullie al te vinden? Uh, zijn er nog meer? Je bedoelt uh, webpagina's? Ja. ja. We zijn nu bezig met, ja, dus Reverb Nation. En, uh, maar dan kun je ook via de, de Facebook komen. En we zijn in, bezig met een, uh, met een website, gewoon een goede website. Maar die is er nog niet, maar die, komt, die zal binnenkort komen. Die zal waarschijnlijk echofoxmusic.com of zo heten, dat weet ik niet. Ja, waarschijnlijk. En volgende week donderdag spreek ik over. Ik, ik weet even niet welke datum dat is. Maar dan uh, staat de plaat ook online. Dus dan kan je hem ook luisteren en binnenkort kan je hem ook op iTunes kopen. Als je geen vinylspeler hebt. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Ja, tot zover even het uh, gesprek wat ik had. En uh, ja, na afloop uh, liet ik me toch uh, bij een aantal mensen ontvallen dat het eigenlijk helemaal geen kans had. Nou, ik ben erop uh, teruggekomen. Want eerlijk gezegd uh, vind ik het toch nog, uh, dan moet je dat altijd nog eens een keer ergens uh, terug horen, vind ik eerlijk gezegd. En de twee nummers die op uh, Reverb Nation staan, daarvan zeg ik ja, uh, dat heeft zeker wel, uh, wel toekomst. En die jongens uh, getuigen ook het verhaal dat ze dus 2,5 jaar al bezig zijn uh, geweest om iets in elkaar te zetten. Heeft ook al uh, mij doen overtuigen dat er veel meer muziek en veel meer in zit in Echo Fox music. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus uh, dat uh, is ook even het verhaal van uh, de heren zelf. En waarom zei ik uh, van elektronische muziek. Als je een Myspace bezoeker bent en je gaat Echo Fox intikken, dan kom je ineens uit bij een Echo Fox. Die allemaal niet deze twee heren zijn, Roman en Maarten Harry. Nee, dan kom je bij een aantal, volgens mij, een aantal Duitsers uit. En die maken elektronische pop. Dus dat verklaart ook al een hoop waarom ik op deze moment deze vraag stelde. En dat de heren enigszins verbaast mij aanstand te kijken van. Waar heb je het over? Nou ja, goed, daar dus over. Zo uh, zit het uh, in elkaar. Het nummer wat je gaat horen, het is uh, inderdaad uh, van de website afgeplukt uh, Reverb Nation. Uh, dat nummer dat heet Daily Drag of a Poor Man. Luister naar Echo Fox Music. Sick of Misschien al aandacht schonken je hebben aangekeken En mis uit weg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk Ik was voorzichtig, maar in het echt doe Ik vader van woede, vuil op als ik aan je denk Ik ben een en al dertien jaar en niet echt tot leven te brengen En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig maar Ik zeg ik zie dat je je afbaat. Vergeten hoe je was, gewoon hoe je was. de stad kwam steeds dichterbij. We zouden eten in een rustig restaurant. En de namen... was dat met uh, afdwaald ik vind dat trouwens ook een hele grappige clip uh, waar uh, ze samen met haar vriend uh, een een of ander ja, dansje aan het opvoeren is en uh, toch niet zomaar wat want uh, daar moet je toch even nog goede conditie ook voor hebben eerlijk gezegd daarvoor hoorden we Echo Fox Music en uh, dat nummer dat heet dan moet ik eventjes de playlist er even bij pakken dat nummer dat heet uh, uh, Daily Drag of a Poor Man Daarvoor uh, had ik natuurlijk een gesprek uh, met deze jongens, want die hadden dus meegedaan bij de Grote Prijs voor Nederland. Deze jongens uh, zijn daar nog uh, niet aan toe, maar ach, ze gaan wel uh, die goede kant op, uh, eerlijk gezegd. Duncan Idaho en just like you. I'll forget. I think I'm bad. Cause. Jongens zijn uh, hier ook geweest. Een deel van de band is hier uh, geweest uh, met een dame in het uh, gezelschap. Want ze hebben tegenwoordig ook een, uh, een liedzangeres. Ja, dat hebben ze al een tijdje. En ik uh, werd aangenaam verblijd met het uh, verhaal dat ze vorige week in Ridderkerk had ik het geloof. Ik, uh, hebben ze daar gewonnen geloof. Maar goed, uh, dit hebben ze al uh, op hun naam staan. Gewoon een heel mooi gemasterde uh, cd hebben ze gemaakt. En Just Like You is een van de werkjes van Duncan Ido. Ze komen uit uh, Lekkerkerk. Ja, wat gebeurt? Helemaal niks. Alleen zij zorgen nog wat voor de nodige vertier. Al daar in Riedenkerk onder de rook. Of wat zeg ik? Lekkerkerkerk onder de rook van Rotterdam. Je moet wel even de IJssel oversteken. Of geloof ik zelfs de, lijn, de Rijn of de Lek. Maakt niet uit. Maar daar gebeurt het. Tot aan het nieuws. We hebben we er nog eentje klaar staan. En dat is van Night. En die is uh, op vrijdag 10 juni te zien. Samen met nog een batterij aan een aantal muzikanten uit de regio in The Last Waltz. Wat voor afgaat aan Bekerstein Pop. Tot aan het nieuws. Don't go!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 Het waterschap Brabantse Delta loost nog steeds vervuild rioolwater in de Westerschelde. Het waterschap is nog steeds bezig met het testen van een reparatie in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Waarschijnlijk is dat in de loop van de middag afgerond en pas daarna kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Sinds vrijdagmiddag loopt er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Het veroorzaakt een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden. Bij een NAVO-luchtaanval in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wilden de NAVO opstandelingen onder vuur nemen. Maar in plaats daarvan werden de huizen geraakt van twee Afghaanse families. Alle van de 14 doden zijn kinderen. De NAVO stelt een onderzoek in. In de Servische hoofdstad Belgrado worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege een demonstratie van ultranationalisten. Ze protesteren tegen de arrestatie van de oud bosnisch servische generaal Mladic die zij als een held beschouwen. De nationalisten willen niet dat hij wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en volkenmoord. De Nederlandse spoorwegen hebben de afgelopen nacht een extra trein laten rijden om gestrande bezoekers van het concert van de toppers naar huis te brengen. Op het station van Leiden stonden rond half vier vannacht nog zo'n 300 mensen vergeefs op een trein te wachten. Door werkzaamheden waren er treinen uitgevallen. De trainer van Barcelona, Josef Guardiola... ...blijft nog zeker een jaar in dienst bij de Champions League winnaar. Met zijn uitspraak maakte hij een einde aan geruchten dat hij zou opstappen. Onder andere Johan Cruijff had gespeculeerd op het vertrek van de succesvolle coach. Gisteravond won Barcelona met overmacht de finale van de Champions League. De wedstrijd werd gisteravond in Nederland door 3,4 miljoen mensen bekeken... ...en daarmee was het de best bekeken finale van de afgelopen 10 jaar. Twee, in het noorden kans op een bui en de rest van het land...